Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Op Schiphol hebben twee vliegtuigen elkaar vanochtend geraakt tijdens het taxiën. Het ging om vertrekkende vliegtuigen van de KLM. Volgens een woordvoerder van de luchthaven raakte niemand gewond. De toestellen botsten met lage snelheid tegen elkaar en er is geen grote schade. De toestellen zijn weggesleept, de passagiers zijn teruggebracht naar het vliegveld. De autoriteiten in Papua-Nieuw-Guinea zijn op zoek naar 284 dure auto's... Ze werden in november vorig jaar geïmporteerd om een economische topbijeenkomst in goede banen te leiden. Veertig Maseratis zijn inmiddels terecht, maar Toyota's, Ford's, Mazda's en Mitsubishi's zijn nog altijd verdwenen. De politie zegt nu dat ze worden gebruikt door brandweerlieden en andere hulpverleners. De bedoeling was dat de auto's zouden worden geveild om een deel van de kosten voor het organiseren van de top op te vangen. De inspectie van het onderwijs doet onderzoek naar examenfraude... op de vestiging van Hogeschool Stende in Qatar. De leerlingen daar zouden er ten onrechte... een Nederlands diploma hebben gekregen, schrijft NRC. De vestiging in Qatar is een van de buitenlandse vestigingen... van NHL Stende, een onderwijsinstelling... met de hoofdvestiging in Leeuwarden. Volgens NRC kampt de vestiging in Qatar met corrupt personeel... tentamen- en examenfraude en een gebrekkige administratie. Tientallen kinderen die zijn verwekt via een spermadonorkliniek in Barendrecht... krijgen toegang tot het DNA van de oud-directeur. Daarvoor heeft de rechtbank toestemming gegeven. Van 47 kinderen bestaat het vermoeden... dat de in 2017 overleden oud-directeur Jan Karbaat de donorvader is. Ze willen met het DNA een definitief antwoord krijgen op hun vermoedens. Volgens de rechter hebben de donorkinderen voldoende onderbouwd... dat ze van Karbaat kunnen afstammen. Zijn DNA-profiel is nu nog geheim en ligt opgeslagen in een kluis... Karbaat heeft de beweringen altijd tegengesproken. En dan het weer, veel bewolking, maar in Limburg is het vrij helder. Vanmiddag vanuit het zuiden meer zon. Het wordt dan tussen de 8 en 10 graden. De komende dagen meer zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM, ZFM Lunch. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. Zo, zo, zo. Ja, het is uh, woensdag 13 februari. En uh, het is vandaag een hele speciale dag, uh, Bep. Wist je dat? Vertel. Ja, het is vandaag Internationale Radiodag. Dat is een hele belangrijke dag. Ja, want het is vandaag 100 jaar geleden. Ja. 100, huh? 100 jaar geleden. 100 jaar geleden. Ja, dat, uh, dat uh, de eerste radio-uitzending plaatsvond. Goh. Ja. Ja, dat is Ik hoorde dat toevallig vanmorgen. Ik denk, hé, hey, wat leuk. Ik had de radio aan staan in de badkamer en ik hoorde dat. Dat heb ik altijd, hè. Als ik een douche ben, heb ik de radio aan. Dus ik, uh, ik hoorde dat nu. Hey, hé, internationale radiodag vandaag. Nou, de reden voor een feestje natuurlijk, hè. Dat was wel sprekend, ja. ja ik natuurlijk. zie de mensen hier inderdaad de trap opkomen komen met taarten en kaarsjes. Uh, ja, oh, kaarsjes. Leuk. leuk ja, al, en dan ja. hangen slingers. Slingers hangen <laughs> er ook, ja. Dat is heel gezellig ook allemaal, hè. Ja. Nee, we hebben het feest afgelopen zondag al gehad, hè? Ja, hè? Met de open, open dag hier. De open dag. Nou, het was met een feest, jongen, niet te geloven. <laughs> uh, maar in ieder geval, het is dus internationale radiodag vandaag. Nou, dan weet u dat ook. Uh, want, uh, nou, ik weet niet meer precies, er is iets honderd jaar geleden... of dat nou de eerste radio-uitzending was. Dat betwijfel ik eigenlijk, want ik dacht dat dat voor veel eerder was. Maar goed, we gaan het even nazoeken allemaal, waarom nou, het eigenlijk is. We gaan het even nazoeken, wat dat in ieder geval... En uh, toen hoorden we natuurlijk in de reclame ook... dat die, die, die, die spot over die koubel, hè? Ja. Over heb jij de trein wel horen aangekomen? Ja. ja. Maar dat soort campagnes... die uh, deden we 60 jaar geleden al, hoor. Of uh, 50 jaar geleden al. Weet je dat nog? Nee. Ruustte jij wel eens naar Veronica vroeger? Ja, ja. Ja? Wel. Nou, mooi hoor. Een trein kan niet uitwijken.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 Lekker. I'm a train, yeah Look at me, I'm a train on a line I'm a train, I'm a train, I'm a, a, a chicka train, yeah Look at me for the very last time I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train, yeah I'm a train I'm a train, I'm a chick-a-train, chick, -a train, chick -a train yeah!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 This is the life for me Lord, oh Lord This is the life for me But I don't wanna die In a air disaster I don't wanna die On a plane Well I fish tail through the lanes And I make my tires squeal Power at my feet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 Zo zomaar een jongetje, dat je verdenkt van, oh, hij maakt dus voor zichzelf grote hits. Maar uh, ook voor anderen, niet te geloven. Hij werd geboren, deze Albert Hemmens. op 18 mei 1944, in, nu in Londen. En hij komt eigenlijk uit Gibraltar. Jawel, dat zo'n rots toch nog zoiets leuks kan voortbrengen, hè? Dat had je toch niet verdacht? Oh, niet gedacht, nee. Wat is dit nu toch allemaal weer? Kan? Ja, gewoon een beetje achtergrondmuziek tijdens het uh, praten. Albert Hammond. Ja, maar ik moest hem helemaal niet hebben. Die de lachelijk. Zo, dit moest ik hebben. Ik weet niet waar die fun we het. ineens vandaag, want het hoort aan het eind. Verder, uh, uh, nou ja, Albert Hammond, hij schreef samen met uh, Mike Hazelwood... diverse hits in de jaren 70, zoals I'm a Train. die hoort u. I don't want to die in an air disaster. Nou, ook wel toepasselijk in verband met die vliegtuigen vanmorgen. morgen. <lacht> <coughs> <laughs> dat is ook weer. En The Free Electric Band, dat is ook zo'n zo liedje. En dat hoort u ook in de 3-1. Dat is allemaal prachtig. Verder nog, Never Rains in Southern, Southern California. Maar, maar, maar, Beb, nou. vergis, je niet, um, vergis je niet. Verder schrijf hij onder andere nummers voor Tina Turner. Onder andere I Don't Want to Lose You. En voor Whitney Houston, onder andere One Moment in Time. Mm -hmm. Verder is hij uh, medeschrijver uh, van The Air That I Breathe, van The Hollies. En To All The Girls That love I Loved Before, van Julio Is Regias en Willy Nelson. En verder hadden we dan ook nog Nothing's Gonna Stop Me Now, van Starship. En... Uh, When I Need You van Leo Sayer. Ja, die Albert Tocht heeft ook niet stilgezeten. Nee, die heeft niet stilgezeten. En hij zit nog niet stil. En hij zit nog niet stil. En uh, meneer, hij vertrok als 16-jarige naar uh, Amerika... en uh, vormde samen met uh, Steve Rowland in 1966 de groep The Family Dog... En die kent u dan onder andere weer van het nummer Sympathy. Juist. En in 1970 beroemd, eh, hernoemd tot Steve Rowland and the Family Dog. Hemond is, hoewel geboren in Londen afkomstig uit Gibraltar... I'm a Gib uh, Gibraltarian, zegt hij kort zijn na geboren... verhuisde hij het gezin naar Gibraltar... 2009 werd in Gibraltar een serie postzegels ter ere van hem uitgegeven. En Hammond ving in 2015 de Ivor Novello Award voor zijn gehele oeuvre. Nou, geen kleine jongen dus, die Albert Hemond. Geweldig. En u hoorde er he, achtereen volgens dus de Free Electric Band. I'm a train and I don't wanna die in an Air disaster. Goed, uh, we, hebben, ja, we gaan de, de artiest in het licht hebben, want dat hebben we ook nog vandaag. Artiest, wat hebben we het weer druk, jongens? Niet te geloven. Is echt niet te geloven zo druk als het hebben. Artiest in het licht. Peter Gabriel. Ja, die is jarig vandaag. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Gabriel. Hij heet officieel Peter Brian Gabriel. Uh, werd geboren in Woking in Surrey op 13 februari 1950. Dus hij is 69 geworden vandaag. Nou, het is een prachtige leeftijd. hè? Hey, toch? 69, hey. ja. Dat is een ja. hele bijzondere leeftijd. Ja. Ja. ja. 1950 is dus een heel bijzonder jaar om geboren te worden. ja. Niet. Jij ook geloof ik, hè? Ja. Ja. Uh, ja. Oh, ja. Toevallig. Toevallig. Ja. Hij is een Britse zanger en muzikant. En hij is vooral bekend geworden als, het creatief, als een van de creatieve breinen... achter de band Genesis. En als soloartiest en bedenker en aanjager van vele grote projecten. Hij wordt gezien als een van de meest vernieuwende progressieve rockartiesten van de laatste decennia. Ja, nou, dat ben ik het wel mee eens. Genesis, fantastische progrockband zoals het heet. En u hoort de twee prachtige solo nummers van hem namelijk Slash Hammer en Don't Give Up samen met Kate Bush. Ja, Kate Bush. Ofwel Kate Bush. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Justitie heeft inmiddels bevestigd dat de bekende politicoloog... Meindert Venema in Aardenhout, uit Aardenhout wordt vervolgd. Tegen Venema is in maart vorig jaar aangifte wegens smaad gedaan... door de raadsleden Marilies Roos en Rob Slewe van Hart van Bloemendaal. Venema had beide in een radioprogramma van Jort Kelder... in maart 2018 beschuldigd van gijzeling... van de burgemeester van Bloemendaal door opsluiting in dienst eigen kamer maar zelf noemde het voorval een voorbeeld van intimidatie door burgers. En hoewel het Openbaar Ministerie vorige week nog ontkende dat er een strafzaak zou komen... is het besluit inmiddels toch genomen. Het is nog niet bekend wanneer de zaak zal dienen. Een ree is maandagavond om het leven gekomen bij een aanrijding op de zeeweg. Een automobilist reed rond kwart voor acht richting Zandvoort toen de ree plotseling op de weg stond. De bestuurder kon het dier dat drachtig bleek te zijn niet meer ontwijken en botste er aan. Zowel de ree als het reekalf heeft de klap niet overleefd. De ree overleed ter plekke. De auto liep door de klap schade op, maar er raakte niemand van de inzittende gewond. Het overleden dier is door medewerkers van Fauna faunabeheer opgehaald. Op de zeeweg gebeuren regelmatig ongevallen met overstekende herten. Een losgebroken hond is maandagavond laat doodgereden op de Delftlaan. In Haarlem. De automobilist reed even voor 11 uur richting zuidelijke richting over de N208 toen de hond plotseling voor zijn wagen opdook. Ook deze bestuurder kon het dier niet meer ontwijken en reed hem aan. De politie- en dierenambulans kwam ter plaatse, maar deze hulp mocht helaas niet meer baten. De auto raakte dermate beschadigd dat ook deze niet meer verder kon rijden. Een bergingsbedrijf heeft de wagen afgesleept. De bleek om een buitenlands dier te zijn dat nog maar net in Nederland woonde en was losgebroken tijdens het uitlaten. Zandvoort heeft op 28 maart weer een feestelijke opening van de kinderkunstlijn. En dat zal dan plaatsvinden in het Zandvoortsmuseum en dat zal gebeuren door wethouder van cultuur Ellen Verhey. Het thema waar de scholieren zich dit jaar door hebben laten inspireren is duurzaamheid. Naast de veleke vrolijke schilderijen zijn er ook zeven kunstbankjes geschilderd die geplaatst worden bij de scholen en de speelveldjes. Kunstwerken worden tentoongesteld in de kunstboet van het Zandvoortsmuseum... in tiental etalages van de HEMA. Sinds oktober 2018 hebben alle leerlingen van de Zandvoortsbasisscholen... onder begeleiding van het team Kunst op school kunstwerken gemaakt... over de duurzaamheid. Om 28 maart is dan... Inderdaad, wordt de tentoonstelling geopend en die gaat van start vanaf 7 april om 11 uur in de locatie De Kunstboot van het Zandvoorts Museum. Tot zover wat regionaal, regionaal nieuws van vandaag 30 februari. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is op deze woensdag over het algemeen bewolkt. En lokaal kan uit die bewolking nog wat spetteren. Vanmiddag klaart het hier en daar ook even op. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. En de temperatuur stijgt naar een graad of negen. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog. En het kwik daalt naar waarde rond het vriespunt. Morgen schijnt de zon volop. Maar in de ochtend is er nog wel wat sluierbewolking zichtbaar. Het blijft dan droog en het waait dan een zwakke zuidenwind. De temperatuur stijgt morgen naar ongeveer een graad op 10. Na morgen is en blijft het prachtig weer met volop zonneschijn. De temperatuur stijgt op vrijdag tot en met zondag naar ongeveer 11 graden. En dan waait er een zwak tot matige zuidenwind. Tot zover het Nieuws van Rico Schreuder het weer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 Sidekicks verrassen mij toch iedere keer weer met hele mooie liedjes, hoor. Want dit is ook weer zoiets moois. Elvis, Elvis Costello. Elvis Costello, ja, ja. En die man die is volgend jaar al 50 jaar bezig in de muziek. Ja, ja, die is al een tijdje... Vanaf 1970. Ongelooflijk. Ja, dat is een tijdje actief. En uh, er, zijn, er waren ook mensen die vonden dat het helemaal niks was. He. Die man die kon zingen. Nou, ja. ik, vind ja. het, uh, ik vind het dan... Zeer zoveel prachtig. mensen, zoveel meningen, maar ja. hij heeft zich toch wel eventjes bewezen. Dat mag je wel zeggen. En, uh, natuurlijk vooral in de New Wave tijd. Ja. Met zijn uh, Attractions, met Oliver Zoon en zo. En dat soort uh, prachtige werkjes. Uh, later kwam hij nog ook met uh, I Want You is een heel lang nummer, maar heel uh, vreselijk mooi. Uh, hij heeft ook nog een, uh, samengewerkt met Paul McCartney. Ja, ja. Uh, dat moet ik als ja. Beatleman dan weer weten natuurlijk. Uh, met Paul McCartney, de, de cd Flowers in the Dirt. Daar heeft hij samen met Paul gewerkt. En uh, nou ja, wie kent hem niet? Hè? De man met de grote bril en zo. Eigenlijk niet bepaald het prototype van, van de popartiest. Nee, maar, nee, nee. maar ja, net als Buddy Holly, hè, die was dat ook niet. Met zo'n grote bril op. Nee. Die heeft het korter gehaald. Die heeft het helaas wel, ja. Van Elvis kunnen we nog steeds genieten. Hoe heet dit nummer trouwens? Dit heette This House Is Empty. Ah, oh, oh, ja, ja. Maar ja, ja. ja, ja. nou, we laten kijken of krakers dan als het langsleg <lacht> staat. Dat is niet zo goed. Moet je mee oppassen met lege hey, huizen? Ja, met lege huizen moet je oppassen. Hé, hey, ik heb nog een artiest in het licht, hoe vind je dat? Vertel. Ja. Artiest in het licht. Begonnen bij Take That, maar...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 explosieve nummers. De man kan eigenlijk alles, hè. Want zoals je natuurlijk weet is hij begonnen bij Take Dead. Dat was in 1990 tot en met 1995. Toen zat hij bij dat boybandje. Maar eh, ja, de man die kan veel meer. Nee, nee, wat, wat, wat ik ook met name zo leuk vind, dat hebben we nou niet gedraaid, hoor. Maar wat ik met name zo leuk vind ook van Robbie Williams, dat is dat hij... ...hele oude jazzmuziek... Uh, ...weer een beetje onder de aandacht... ...van zijn jonge fans heeft gebracht. He, noemde bijvoorbeeld die, die, die LP... ...of uh, ja goed... ...dat, dat album uh, waarbij hij dus... ...bijvoorbeeld Mr. Bow Jangle zingt... ...en een heleboel van die originele Big Band muziek. En dat doet hij hartstikke goed. Dus. En zo komt die muziek... ...die, uh, die blijft dan ook weer uh, lekker tot uh, leven komen. En dat moet ook. Zo vind ik wel. Goed. Um, Pieter... Nee, Robert Peter Williams. Zo heette hij officieel. Hij werd geboden, geboren in Stoke-on-Trent. En dat gebeurde op 13 februari 1974. En nou ja, we weten, het is een Britse popzanger... en die van 1990 tot 1995 deel uitmaakte van Take That. En in een latere periode werd hij een succesvol solozanger. En in 2010 werd hij nog even kortstondig lid van de boy Band, Ja, bracht veel geld op, denk ik. En um, vandaar dat hij dat maar deed. Dat huh? kunnen wij invullen inderdaad. Ja, ja dat kun je toch ja, invullen. Ja. Ja. Net zo goed als de Eagles weer bij elkaar kwamen. Nou, ze konden elkaar niet luchten nog zien, maar ja, het bracht wel geld op. Ja. En daar gaat het om. Dit is Five sec Seconds of Summer. Nou, ik hoop niet dat die vijf seconden had I saw you looking brand new. I caught you looking too, but you didn't look twice. You look happy, oh no. You look happy, no, no, no. Flashing back to New York City, change your flight, say so you stay with me. remember thinking that I got this right. I can make it till dawn Ja, dat wacht ik even mee. Dat vind ik zonde. Dat vind ik leuk om straks even te draaien. Dus we doen even wat anders zo. Even een fillertje, zoals dat heet. Ja. Die Youssef, die horen we straks wel eventjes. Uh, het eerste uur zit erop. En uh, dat betekent dat wij even een bakje koffie gaan nemen. En uh, dat wij eventjes uh, uh, geen broodje gaan eten. Maar maakt allemaal niet uit. Uh, we zien u straks weer terug aan de andere kant van 1 uur. Tot zo.